Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon Zee, Zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, Zandvoort zal land, aan. Ik zie zand staan. Uh. Kun voelen? Kun voelen? Luister goed. Uh.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 Kijk ik in mijn broek, dan zie ik een oorzaag aan haal Want het water is zo koud, echt niet meer normaal ja? Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis Ja, Zandvoort aan de zee, mijn tweede thuis Vesten in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn Welkom hier in Zandvoort, Welkom in Zandvoort Vesten in het dorp waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort Wil in Zandvoort Vesten in het dorp waar de meiden zijn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 Als tweede gaan we praten met Michel Hermsen van D66. D66 zit nu in de coalitie en heeft een nieuwe wethouder. En we hebben een gesprek daarna met Sjaak Balkanende... over de boeken top 10. Want dat schijnt enorm interessant te zijn. Nou, maar we beginnen met Mona Meijer... van de stichting Ruilwinkel van Sinkel. Goedemorgen, Mona. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je aan de telefoon bent gekomen...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 Niemand wil het soms hebben. En uh, ja, dan uh, zegt zo'n verhuizer. Ja, dat gaat bij ons in de pakt het gaat allemaal weg. Nou, dat is natuurlijk heel naar om te horen. Ja. Dus, uh, vooral als het van je vrouw is geweest. Die er heel zuinig op geweest is. Uh, met bepaalde meubels. Dus uh, wij nemen dat dan altijd in. En uh, ja, we, we hebben een luisterend oordeel. Ja. Is er ook nog een kopje koffie? Uh, of mag dat met deze tijd niet?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 Nou ja, ik vind het nog steeds een prachtige plek in het dorp en heel bijzonder ook. En inderdaad, ik, ik zie dat mensen daar ook op reageren, zo van, ha, wat is dit? En de, de, vooral die, die prachtige kinderwagen die op straat staat, ja, ja. dat is een echte eye catcher. Daarvan uh, zie ik dat mensen echt met bewondering kijken van, ha, wat is dit? Ik vind ja. het ook bijzonder dat die nog niet weg is eigenlijk, want...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 Dat is punt 1, maar je hebt ook met RIVM-maatregelen te maken. De veiligheidsregio Kennemerland heeft gezegd tegen de gemeente Zandvoort, dus ook tegen ons als ondernemers, luister. Wat jullie willen doen met de Hattestraat is prima. We gaan de straat gebruiken voor het winkelend publiek. Er moeten strepen getrokken worden. We willen anderhalve meter afstand zoveel mogelijk uh, uh, in stand houden.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 Prima, tot snel. Dag. She was born.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 Want dan uh, gaat het weer op onderdelen mis. En uh, ja, wat mezelf, uh, wat ik dan zelf ook een waarom vraag bij heb... ...dat is uh, dat we een participatieverordening in nota hebben... ...en dat wij uh, bijvoorbeeld uh, een masterplan hebben gemaakt... Uh, ...ook er tig jaar geleden over het louis -carré. Ja. En dat was allemaal uh, goedgekeurd en alle uh, stakeholders...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 Maar goed, nou, je hebt er in, in, beetje... in ieder geval genoeg uh, om over na te denken. En je bent, ja, ja. Uh, ik ben er lekker over aan het lezen. Je <laughs> bent er lekker mee bezig. En uh, hoe denk je, want ik, ik zag in de planning dat, uh, dat ze in 2021, uh, 2022 zouden gaan beginnen met bouw van het Watertorenplein. Denk je dat dat uh, gaat lukken?